Ja, Jan Verreken, het sportpaleis is uh, 75 jaar oud uh, dit jaar. Uh, ondertussen had het sportpaleis anderhalf miljoen bezoekers per jaar, eigenlijk meer dan anderhalf miljoen bezoekers per jaar. Nochtans toen jullie exploitant werden in 1996, lag dat er wel een stuk anders voor. Hè? Er waren zelfs afbraakplannen in de jaren 90. Dat klopt. Ik denk dat de exploitanten van toen alleen maar de fout bij zichzelf kunnen zoeken. Beter doen dan hen, dat was nu niet echt zeer moeilijk. Dat is één. Twee, zij deden er in die tijd er bijna alles aan om de klanten buiten te houden. De, de klanten, vooral de organisatoren. En hebben daarmee ook zelf hun eigen einde bespoedigd en getekend. Ze hebben lang kunnen rekenen op steun van stad en provincie tot ook die bobijn op was. En nu kijk, zijn we erin geslaagd door een aantal gerichte investeringen in comfort voor het publiek. En door een attractief prijsbeleid naar de organisatoren. Om ervoor te zorgen dat het nu de zaal nummer één is voor de grote muziekshows. En voor een aantal andere dingen. Er is terug een tennisternooi gekomen hier. Maar dus de muziekshows maken dat het hier bijna wekelijks de pers hier moet verzamelen. Is het niet Coldplay, het is Queen of het is Night of the Broms of Milk Ink maakt een reeks. Of Clouseau brengt hier volksmassa's bij elkaar. En al die internationale groepen die al geweest zijn. En voor volgend jaar staat er ook nog wat op het programma. Uh, maken, ja. dat dit uh, alle glorie terug uh, hersteld is. Maar toen jullie in 1996 exploitant waren, stonden jullie niet meteen te springen, uh, zo'n zaal die niet goed uh, gefaciliteerd was, het was vooral om de Night of the Proms hier terug te kunnen uh, door laten gaan. Well, ja, om, de, ja, om de Proms te kunnen blijven laten doorgaan in de zaal waar, uh, waar dat spektakel was geboren. Dus inderdaad, we stonden niet te springen uh, om dat over te nemen, maar we hadden anderzijds ook niet echt veel keuze. Een de Art of the Broms was hier geboren, vulde die zaal uh, vele malen. Er is geen grotere zaal of er is geen even grote zaal, dus verhuizen zou betekenen minder volk, minder inkomsten per show, dus afbouwen op de kwaliteit van de show. En anderzijds zagen we toch ook rond ons, we hadden toen al wat ervaring met de Art of the Broms in het buitenland, dat er wel mogelijkheden waren voor die zalen. En Kijk, hebben wij, uh, hebben wij een financieel plan voor onszelf uitgewerkt. Hebben we ook bekeken wat er nodig was om het publiek terug te overhalen, dat het hier fijn vertoeven was. Zij hebben eens gaan praten met, uh, met de potentieel voornaamste klanten. Uh, toen uh, denk ik dat uh, Schuurmans en Anbach nog niet onder één paraplu uh, huisden. En er is dan ineens een soort licht in de duisternis geweest toen uh, de provincie besefte en bereid was om haar schuldvordering in het om te zetten in een koopbod. En dan is het eigenlijk snel gegaan. Ja, want de eerste jaren zijn jullie meteen beginnen investeren in deze zaal. 1 miljoen euro voor de evacuatietunnel vanuit het Middenplein. En 10 miljoen euro voor de herbouw, waarschijnlijk een stuk van de vorige bouw als ik me niet vergis. was dat. Dat zijn meteen investeringen die niet licht zijn. Dat klopt, maar dat was ook een afspraak met de provincie. Die 1 miljoen was nog onder de curatele, om het gebouw terug aan minimumveiligheidsnormen te doen voldoen. En de, na de koop hebben wij ons ook geëngageerd ten opzichte van de provincie. Dat onderdeel van ons plan was om zwaar te investeren in het gebouw. En dat is begonnen met inderdaad het afbreken van de fragmentaire voorbouw. En om eindelijk is de voorbouw te voleinden. Dus dat was origineel altijd de bedoeling geweest, maar daar hebben altijd stukken ontbroken. Met hulp van de provincie, die hebben we alles kunnen onteigenen en hebben we een nieuwe voorbouw gebouwd met veel meer ruimte voor ontvangst van het publiek, met onze eigen kantoren erin. En dat inderdaad, en dan we hebben we nog geen comfortverhogende maatregelen en andere nooduitgangstrappen aan de buitenkant, wat inderdaad samen voor een, een flink spectaculaire som heeft gezorgd. Je zegt het zelf, in de NV Antwerp Sportpaleis hebben jullie een aantal mensen betrokken. PSE enerzijds, jullie als organisatoren van de proms. De Ahoy in Rotterdam, On The Rocked met Schuurmans en Mojo. Ook een belangrijke concertspeler in Nederland. Die ook onder andere de Mojo Barriers, de bekende barriers leveren. Ja, jullie hebben een stukje op die manier op zekerheid gespeeld. Hè? Je weet dan dat de grote artiesten naar hier voor een stukje kunnen komen. Wel... Het is een stuk know-how die je al door Ahoy binnen te halen, die, ja, die een van de succesrijkste zalen in Europa hebben. En uh, inderdaad, de strategische keuze van zo, voor zowel de Nederlandse kant, Mojo, uh, alhoewel die niets organiseren, maar uh, die toch een invloedrijke stem zijn in Europa. En dan aan de andere kant uh, Herman Schuurmans, die de grootste organisator is uh, in België. En dus, um, Mee heeft geholpen om een commerciële strategie uit te werken die voor de zaal goed is en die ook toelaat dat de organisator hier met plezier komt organiseren en hij bewijst dat buitenmatig door hier, door resoluut, bijna altijd de sportpaleiskaart te trekken. Als het over de grote groepen gaat, dan is er maar één optie en dat is hier. Anderhalf miljoen bezoekers per jaar, meer dan dat, zit hier aan jullie plafond of kunnen jullie daar nog over? Dat is bijna de top, ja. Ja, je kunt 100, 110, misschien in een fantastisch jaar 120 shows doen in het Sportpaleis. Van meer dromen heeft weinig zin. Um, dus 1,5 ja, miljoen, dat is inderdaad een spectaculair aan, dat is een zeer grote zaal, hè. Dat is zelfs op Europees niveau is het een zeer grote zaal. Ik denk dat het de enige manier om dat te kloppen zou zijn, maar dat is in België niet aan de orde, dat er um, twee homeplaying teams zouden zijn. Hè. Ik, ben, ik kom net terug van Berlijn, waar de O2 Arena pas is geopend, hè, waar we met naar de Proms in december naartoe gaan. En daar hebben ze een thuisspelende ijshockeyploeg en een thuisspelende basketbalploeg in die grote zaal. Die allebei voor veel volk spelen. Minimaal wekelijks is het al ene keer vol aan sport. Ik weet dat op Europese vergaderingen van zaalexploitanten kijkt men jaloers naar dat soort zalen. Want dus de zalen zoals wij of Ahoy die dat niet hebben, die zeggen kijk het is niet moeilijk, hè. jullie agenda ja, is al voor 50 dagen gevuld. En je moet niks doen. Dat is natuurlijk de kritiek dat je het meeste hoort hier van het Sportpaleis. Sport zit er helemaal in, in, in de naam. Maar de meeste sporten lijken wel te klein voor dit Sportpaleis. Hè. Vandaar dat jullie ook een lot hebben gebouwd. Dat klopt. Kijk, de economische verhoudingen zijn flink gewijzigd over de jaren heen. En origineel was het een sporttempel en was er ook wel flink wat sport. Het wielrennen vierde hoogte en de piste wielrennen met name. Er is heel veel veranderd hè. De, en dat maakt inderdaad dat uh, uit sportgelden deze zaal bijna niet meer betaalbaar is. Buiten voor een aantal luxe sporten zal ik noemen. De demonstratiebasket, uh, tennis waar veel geld in omgaat. Uh, dus jammer genoeg uh, is dat niet zoveel. Nee. Maar kijk, dat mag toch niet de reden zijn om dit hier te sluiten. Hè. Er zijn uh, genoeg andere mensen die uh, met evenveel plezier naar hier komen... Maar we zijn blij dat we met de Lotto Arena hier een zaal hebben gebouwd waar het basketbalteam terecht kan. Waar al volleybal is gespeeld op Europees niveau. Waar er gebokst is op Europees niveau. En waar ja, handbal, er, zijn, er is judo, er is, er is al van alles geweest en er komt nog van alles. Meer dan 80% van de activiteiten in het Sportpaleis zijn concerten. In 2007 heeft Billboard jullie uitgeroepen als tweede beste concertzaal in Europa na Manchester. Dat samen met dus de zijde het tiende meest succesvolle indoor concertzaal ter wereld en de op één na goedkoopste zaal qua ticketprijs, dat moet toch ongelooflijk deugd doen, denk ik dan. Ja, even nuanceren: dat, dat, dat we daar vergeleken zijn met. Concertzalen van 15.000 capaciteit of meer in de wereld. Zo zijn er al niet heel veel. Anders zijn het sportarena's voetbalstadia. Dus, dus er is een klein segment van zalen groter dan 20 en toch geen, groter dan 15.000 die toch geen voetbalstadion zijn. Met een dak erop. En er is alleen gekeken naar concerten. Dus wat dat betreft doen we het zeer goed qua aantrekking van aantallen bezoekers. En zitten we inderdaad in de wereldtop. En wat meestens zo belangrijk is, denk ik, dat het prijsniveau van de shows in België... Uh, het laagste is van, in vergelijking met die, andere, uh, met die andere zalen. Dat is uh, iets wat het publiek denk ik hier misschien niet altijd beseft. Uh, men durft eens klagen over dure tickets en dat beseft dat, uh, dat dat niet altijd uh, goedkope tickets zijn. Maar in vergelijking met het buitenland uh, zijn ze hier nog altijd uh, zeer, zeer veel betaalbaarder dan elders. De Belgische economie die uh, koelt voor een stuk af. Maar ik heb de indruk dat de entertainmentsector daar minder onder te lijden heeft. Klopt dat? Voorlopig lijkt het zo, ja. Ik heb eens iemand horen vertellen die zei... ...in tijden van crisis verkopen de wijnboeren en de concertorganisatoren beter. Dat men op zoek gaat naar vertier en afleiding van slechte nieuws op de televisie. De, als het niet te lang blijft duren zal dat voor ons alleen maar goed zijn neem ik aan. Maar kijk, dit, inderdaad, de, er wordt gewacht gemaakt van een crisis. En ongetwijfeld treft die echt ook wel een bepaalde laag van de bevolking. Maar ik denk ook dat uh, een bezoek aan het Sportpaleis ook een soort ultiem luxeproduct is. Je betaalt en als je buiten gaat heb je niets mee, niets tastbaars mee. Je hoofd zit vol met emoties, herinneringen enzovoort. En uh, er is nog altijd een hele grote groep mensen in ons land die behoefte heeft aan dat soort uh, luxeproducten. In 2007 ging de TMF Awards even naar Hasselt, maar dit jaar, in 2008, komen ze terug naar het Sportpaleis. Vaak wordt er gezegd van organisatoren die naar hier komen dat de omkadering, de diensten die jullie verlenen, beter zijn dan op een ander soms. Of dat die eigenlijk hier geen luxe baat, klopt dat? Ik ben nog niet gaan uh, iets organiseren in de ETIAS Arena, dus de, hoe de service daar is, weet ik niet. Maar um, voor wij hier exploitant waren, waren wij huurder van uh, tien vergelijkbare zalen in Europa. Hier in Nederland en in Duitsland en, en in Spanje enzovoort, met naar of de Proms. En daar hebben we denk ik geleerd wat het verschil is tussen een zaal waar men voor een fotocopie een factuurregel bijschrijft en waar dat niet een probleem is en waar een extra forkliftruk voor een uurtje ook niet op de rekening komt. Het is, het is gewoon het verschil in mentaliteit en wij hebben onze klanten en wij behandelen onze klanten, organisatoren en ook het publiek altijd zoals we dat graag zelf ook zouden behandeld worden. En dat maakt inderdaad dat wij moeite doen voor onze klanten. Als we ze kunnen helpen, dan helpen we ze en dat hoeft niet altijd op de factuur te staan. Dat als, een, als een organisator hier succes heeft, dan is de kans dat hij terugkomt bijzonder groot. Eigenlijk heel veel moeilijker is het niet. Dus de, ja, dat is het hele simpele recept, dat is geen geheim, dat is geen trucje, dat is niks. Dus gewoon eerlijk en oprecht uw best doen en een beetje nadenken van als de klant tevreden is, zal die wel terugkomen. Een andere sterkte is uh, de centrale ligging van het Sportpaleis, uh, Antwerpen. Als je een cirkel van enkele kilometers rond het Sportpaleis trekt, dan bereik je ongelooflijk veel inwoners. Andere uh, concerttempels hebben dat niet, uh, hebben nauwelijks uh, uh, mensen. Jullie bereiken bijvoorbeeld ook Zuid-Nederlanders. Ja, dat klopt. Dat is wellicht ook waar het bij de ETS-arena het meest aan schort. Uh, ik heb mij laten vertellen dat er meer volk in de gemeente Deurne woont dan in Hasselt. Ja, dat is, uh, dat is het, voornaamste, het voornaamste probleem. Of dat duidt meteen waarom de meeste concerten hier plaatsvinden en, bij en, en, en zoveel minder daar. Het is gewoon het centrum van uh, het Vlaamse land. Ik denk ook dat het, zelfs in concurrentie met Brussel, is Antwerpen naar mijn mening de grootste homogene cultuurmarkt in België. In Brussel heb je het probleem dat, er, uh, dat je daar met de Franstalige uh, Belgen zit, de Vlaamse Belgen. Je hebt dan de Europese inwikkelingen, je hebt dan de niet-Europese inwikkelingen uit Noord-Afrika, je hebt dan de niet-Europese inwikkelingen uit Zwart-Afrika. En dat zijn allemaal doelgroepen die je apart moet gaan aanspreken en die zorgen dat het niet zo simpel is uh, dat, je, dat je moet gaan versnipperen. En ik denk dat dat hier een stuk gemakkelijker is. Met het participatiedecreet van meneer Ancien, is het eigenlijk ook van werking op, op het sportpaleis? Zijn jullie daar ook mee bezig om al die verschillende doelgroepen, allochtonen, gepensioneerden en zo uh, binnen te halen? Uh, we hebben net een uh, goed gesprek gehad met een, dienst van, uh, met een afdeling van het participatiebeleid met betrekking tot kansarmen. En dus, wij gaan voor de shows die we zelf organiseren, contingent uh, tickets aan die mensen ter beschikking stellen, aan dus flink gereduceerde prijzen. Een van de mogelijkheden is ook bijvoorbeeld try-outs, uh, mensen toelaten dat toen veel organisatoren en dat kost hen niks. Dat klopt, maar dat gebeurt vooral in theateromgevingen waar men meerdere try-outs nodig heeft voor iets klaar is. Met de concerten van Neil King is er niet eens één echte volledige try-out geweest, dat is op opgedeeld. Die timings liggen daar niet vast van. Vandaar, voor ons doen we twee generale repetities waarvan de eerste ook meer stopt dan dat ze verder loopt. Dat zijn eigenlijk niet de momenten om, om, om daar dat soort publiek plezier mee te doen. Uh, er zijn uh, soms studenten uh, cultuurmanagement uh, of die daar interesse kunnen voor hebben, maar voor het publiek is daar niet veel aan. Het is anders als je een toneelvoorstelling eens gaat proberen, ja, dan doe je ze van start tot finish. Daar is te technisch gezien vaak niet zo heel veel uh, delicaats aan. Hier is dat toch veel moeilijker. Wat zijn jullie uitdagingen voor de volgende jaren? De Oosterweelverbinding waarschijnlijk die in jullie achtertuin wordt neergepoot? Wel kijk, mobiliteit is een, inderdaad een zorg. Dat is al altijd een zorg geweest en dat zal er nog wel even in blijven. Als er 15.000 mensen afzakken naar het Sportpaleis, ja, het zorgt dat onvermijdelijk voor extra drukte en soms wel eens voor wat verkeersproblemen. Alhoewel dat dat voor de bezoekers al bij al wel meevalt. Ze zijn erop voorbereid, ze beseffen dat er geen enkele plek in België is waar je naartoe kunt komen met zoveel volk op één moment, zonder dat er een beetje verkeersproblemen zijn. De, maar het parkeren kan nog verbeteren en met name, wij, wij hebben voldoende parking, alleen vindt het publiek die niet altijd. En dus wij zijn vraag de voor een betere bewegwijzering naar onze parkings. Dat is één element. Wij zijn ook bezig met een langdurige oefening in het opvoeden van ons publiek om zoveel mogelijk gebruik te maken van het openbaar vervoer. vermits het kostenloos is inbegrepen in elk ticket voor uh, dat uh, toegang geeft tot Sportpaleis of Lotto Arena. Dus daar kunnen we niet genoeg op drukken dat de mensen eigenlijk beter aan de buitenrand de wagen parkeren. En op, op een van die park-and-ride uh, parkings en vandaar met het openbaar vervoer gratis en fileloos naar hier komen. Ik denk dat een andere uitdaging op langere termijn is om het Sportpaleis uh, ook echt in de zaal uh, een verjongingskuur te geven. We hebben dat met heel veel dingen buiten, de backstage, de hoofdingang, kantoren, de services enzovoort. Dat is nu denk ik allemaal wel terug op niveau. Ik denk dat het volgende wat aan de buurt onvermijdelijk gaat komen is uh, alle tribunes, het, het dak, dus de, de fundamenten wat de zaal zo de zaal maakt, dat dat op termijn aan een grondige... Facelift een herbouwing bijna toe is. Oké, okay, dankjewel. En ik wens jullie veel succes met die herbouwing. Dank u.